Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Zuid-Afrika heeft voor de komende 14 dagen een verbod... op alle samenkomsten afgekondigd, binnen en in de buitenlucht... om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Verder geldt er een avondklok en wordt alcoholverkoop verboden. Woensdag gaan ook de scholen dicht. De maatregelen zijn volgens president Ramaphosa noodzakelijk... om verdere verspreiding van de Delta-variant tegen te gaan. Ramaphosa noemde die verspreiding extreem ernstig. Nog maar ongeveer 2,5 miljoen. Van de bijna 60 miljoen Zuid-Afrikanen zijn gevaccineerd. Er zijn nu acht doden geborgen na het instorten van een appartementengebouw in de buurt van Miami en een negende slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er worden nog altijd zo'n 150 mensen vermist. Er wordt nog brand in de puinhopen, dat bemoeilijkt het zoeken. De brand is wel kleiner geworden. De oorzaak van het instorten wordt onderzocht. In 2018 was al gewaarschuwd dat het gebouw in slechte staat verkeert. De premier van Luxemburg, Xavier Bettel, is positief getest op corona. Dat is kort na de Europese top in Brussel gebeurd. Die was afgelopen donderdag en vrijdag. Volgens de staf van Bettel hebben geen van de andere EU-leiders daar nauw contact met hem gehad. Bettel is al één keer gevaccineerd. Hij gaat nu tien dagen in quarantaine. En het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het EK-voetbal. In Boedapest verloor Oranje, spelend met 10 man, met 2-0 van Tsjechië. Uit een hoekschop kopte de Tsjech holes raak en daarna maakte Chic de 2-0. In de tweede helft werd Matthijs de Licht met rood van het veld gestuurd... nadat de VAR had geconstateerd dat hij hens had gemaakt. Net daarvoor had Donjel Malen een grote kans gemist. Het weer, buien met onweer, windstoten en hagel. Alleen in het noorden overwegend droog. Vannacht de graad of 17, morgen van 22 tot 28 graden. En ook weerkans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1444. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Je zou het een gift of moment kunnen noemen, dit programma, maar zo heeft Louise Anton de Lize het genoemd. Dat is het eerste nieuwe album waar we naar gaan luisteren. Dan de tweede album cut-out van Juan Manuel Ruiz. Ruiz, denk ik dat je het uitspreekt. En um, ja, dat is uh, ook een heel vrij nieuw album. Dus, uh, in de playlist die je kunt terugvinden op peacefulradio.info staat de bandcamppage page van uh, Juan Manuel. Dan hebben we nog natuurlijk uh, 13 andere werken. 15 in totaal. En we sluiten af met het uh, hele lange album Madison Buddha Mantra van Sarva -Anta, Wat... Uh, ja, destijds bij Oriade Music werd uitgebracht. Ik heb geprobeerd het, het op te zoeken op internet, maar ik kon de Oriade website... Ja, dat kwam niet meer tevoorschijn, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, er zijn nog andere linken, dus dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Tijd om te gaan luisteren. Heel veel luisterplezier natuurlijk. Peaceful Radio, daar kan je het allemaal terugvinden. De playlist en de muziek.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 artist michael stribling thank you for listening to peaceful radio please visit my website at wwwleela musiccom